Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Pak de auto of de fiets maar vandaag, want de treinen rijden nog steeds vrijwel niet. De NS verwacht in de loop van de middag weer wat sprinters en intercities, maar het valt tegen. Ja, de schade is uh, groter dan, uh, dan vooraf werd ingeschat. En het uh, duurt voor Prolog ook langer om te herstellen dan vooraf werd ingeschat. Ja, dat betekent eigenlijk dat er op dit moment uh, nauwelijks tot uh, eigenlijk geen trein rijden. Blijft dus de hele dag hommelen op het spoor door omgevallen bomen en kapotte bovenleidingen. En het is de vraag hoe dat morgen gaat zijn. Ook op de weg is het oppassen. Er zijn nog steeds wegen waar je niet verder kan rijden door een boom op het asfalt. Daardoor staan er ook een paar lange files. Younis heeft niet alleen bij ons voor slachtoffers gezorgd. Vier mensen overleefden de storm niet hier. In België viel een man in een jachthaven en overleed. Ook zijn er meerdere zwaar gewonden door omgevallen bomen en losgewaaide zonnepanelen. In Duitsland kwam een man om terwijl hij de stormschade aan zijn eigen stal probeerde te maken. En in Groot-Brittannië zijn drie doden gevallen door de storm. De kustwacht is op de Noordzee op zoek naar 26 containers. Die komen van een Panamese schip dat de containers ergens tussen Vlieland en Schorrel is verloren. De kustwacht is met een vliegtuig en een schip op zoek naar de containers die mogelijk leeg zijn. Ook wordt aan de hand van de stroming gekeken waar de containers gebleven kunnen zijn. En de kerktorens van de Elandkerk in Den Haag moeten gerepareerd worden, blijkt uit de inspectie van de gemeente. Gisteren begonnen de torens te wankelen door junis en haar windstoten en moesten mensen tot twee keer toe hun huis uit. Deze buurtbewoner was toen nog hoopvol. De torens zijn allemaal gerepareerd, alles is gemaakt. Dus ik, die vallen niet zo gauw om, die gaan met de wind mee. Dat moet ook, want als ze straks staan dan breken ze. Nou, nee, dat is niks aan de hand toch? Dat valt reuze mee. Die kunnen wel wat hebben. Ja, het zit toch anders. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Hoe lang de reparatie gaat duren, is ook nog niet duidelijk. Heb ik het weer nog? Het wordt grijzer en grijzer. Het is een graad of acht. Vanavond valt er vrijwel overal flink wat regen. Morgen wordt het weer onstuimig met regen en flink wat wind. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 Na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag en leuk dat je er weer bij bent. We zijn er weer, Studio Tolweg 10a, met de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En als eerste plaat naar het nieuws en weer hoorde je de single van Nicole in Don't You Want My Love. Goedemiddag, Omezan. Eh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Welkom bij Zandvoort op zaterdag, drie uur lang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 Always believe in your soul You've got the power to know you're indestructible Always believe in you are gone I'm glad that, that you're bound to return something I could have learned You're indestructible Always believe in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 Samen bepalen we zogezegd de toekomst. Onder leiding van dagvoorzitter Anne-Greet Haars gaan lijsttrekkers met elkaar in debat. De kandidaten die hebben toegezegd aanwezig te zijn zijn tot nu toe Marcel Sukel van Zee, Karim El Gebali van GroenLinks, Marco Deen van de PVV, Sven Drommel VVD, Maaike Koe van PvdA, Peter Kramer Oudere Partij Zandvoort en Kim Geuransson van de Jong Zandvoort en uh, tot slot Johan van der Marle van D66.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 Seasons pushing for me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 You won't have your man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 En dat was de single van Billy Joel en de Down Girl. We gaan naar Amsterdam toe, naar Sportpark De Schinkel. Daar is aanwezig Jan van der Leden. Al een hele tijd niet gesproken. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, dat is een hele tijd geleden. Hoe is het met je? Bij mij is het heel goed. Mooi, gelukkig. Goed om te horen. En we mogen weer voetballen. En zelfs met uh, toeschouwers. Ja, inderdaad. Ja. Niet dat het heel druk is, maar... Uh...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 ...uitgebreide winterstopplein. Ja. maar we vandaag wel uh, Milan Berg-Belenkamp missen. Dat is jammer. Die uh, lopen de blessure in de oefencampagne opgelopen. We hebben wel een paar hele mooie oefenwedstrijden gespeeld, hè? We hebben tegen Ajax gespeeld, we tegen Vormboos gespeeld, we tegen Rijnsburg. Oké. Okay. En de HFC. En uh, Allemaal... hoe zijn die wedstrijden verlopen? Wel, uh, wel goed? Ja, wat is goed? Er is met ruime cijfers gelijk gespeeld.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 Dat is goed en dan komen ze het uh, vroege voorjaar. Of het vroege voorjaar, in augustus, komen ze, uh, voorjaar, augustus, dus komen ze dan naar ons in, uh, in de voorbereiding. Ja, helemaal, helemaal leuk gewoon tegen Ajax spelen. Heel apart, Jan, maar uh, vandaag ja. moeten we tegen Arsenal. In, uh, de ja. wedstrijd is uh, als het goed is uh, net begonnen. Ja, hij is nu op uit. Uh, ja, ja.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 Zoals Beny lepelen don, al die jongens die vroeger. Wat is er Al niño adelante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 Yeah, wow! Oké, okay, nou dat kon je dus wel zien. Lekker getimed, Munk. Hey, oh, nee. Hij Oh nee, nee, nee, nee, nee, Kom, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, stond Please, bij Schiphol. Hier moesten piloten bij het landen rekening houden met windstoten tot wel nee, km per uur.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 Hij start, door. Hij start door, laten we maar ja, even uit de weg gaan.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 Het water is veiliger dan op het land. Ik <lacht> kan niks tegen je ja? hij... ja, straks komen er echt uh, windstoten van 130 km per uur. Uh, maak je, nee, je druk? Ik zit daar straks. Nu nog niet. <lacht> Wat vind je hier zo leuk aan? Ja, elementen, de wind, de storm. Mooi, hoe mooier, hoe beter. <lacht> dus, uh, hoe harder het waard, hoe beter voor jou? Ja, ik vind het wel mooi, ja. Dat is het mooiste. Ja, zo is het inderdaad een extreme uh, sport, uh, Is dat dat uh, kitesurfen. En uh, de KNRM die, die zei dat ook nog heel duidelijk uh, gisteren. Ja, je kan niet tegen een kitesurfer zeggen... met harder wind mag je niet de zee op. Want uh, ja, dat vinden ze het juist leuk. Dan begint het uh, de sport pas, uh, Albert-Jan. Ja, maar je hoort het duidelijk aan, aan, aan, aan, aan deze kitesurfer... dat ze donders goed weten waar ze mee bezig zijn. En dat Tuurlijk. is natuurlijk dus wel belangrijk. Eerst, ja. eerst zoveel mogelijk meters maken de, op de zee op...